Drie uur, Juri Stubinitski met het NOS-journaal. De Spaanse regering heeft nieuwe miljarden bezuinigingen aangekondigd. Vorige maand kwam premier Goyo met een bezuinigingspakket... van 65 miljard euro voor de komende 2,5 jaar. In zijn nieuwe plannen is dat 102 miljard. Ragooi wil onder meer de omzetbelasting verhogen... en extra korten op de publieke sector. In 2014 moet het overheidstekort zijn gedaald... tot onder de Europese limiet van 3%. Procent. In Rotterdam mogen de geëvacueerde bewoners van een antikraakpand... waar asbest was gevonden, terug naar huis. Volgens de woningcorporatie zijn er geen gemeten die duiden op een gevaar voor de gezondheid. In een van de woningen in de Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet... werd woensdag asbest ontdekt. De tientallen bewoners van het antikraakpand moesten noodgedwongen hun huis uit. Na de ontruiming werden de woningen gelucht en schoongemaakt. Bij een explosie in een Mexicaanse kolenmijn zijn zes mannen omgekomen. Zo'n 300 mijnwerkers konden het complex ongedeerd verlaten. Er is waarschijnlijk methaangas ontploft. De mijn ligt in het noorden van Mexico, waar duizenden mannen vaak onder slechte omstandigheden in de steenkolenmijnen werken. Het grootste ongeluk in zo'n mijn in Mexico was in 2006. Toen kwamen 65 mijnwerkers om het leven na een explosie.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 Het weer, vannacht enkele buien en een graad of 13. ochtends op de meeste plaatsen droog, maar in het westen kans op een bui. Later op de dag meer buien en kans op onweer. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. De nacht van uw leven. Astrid de Jong. Deze nacht is de nacht van uw leven. En uh, ja, ik zeg uw leven, dat kan, want u kunt zich opgeven voor dit programma via Nacht van uw Leven, omroepmax.nl. En het idee is heel eenvoudig. Wilt u graag een uur lang over uw leven praten? Ja, dan is dit uh, de kans. Radiobiografieën maken we vannacht. Vijf gewone mensen komen langs en uh, een uur lang praten ze over hun leven. En dan kom ik er dus achter, zoals zojuist in het gesprek met uh, Ben Corbeek, dat gewone mensen helemaal niet bestaan. Het tweede uur van dit programma is aangebroken. Een nieuwe gast is aangeschoven. Laten we even luisteren wie het is. Jos Vloed wordt geboren op 20 juli 1958 in Boksmeer. Als varkenshouder heeft hij een florerend bedrijf, totdat het noodlot hem treft. Hij laat zich niet uit het veld slaan en begint helemaal opnieuw met zijn bedrijf. Maar door onvoorziene omstandigheden raakt hij alsnog alles kwijt. Hij begint daarna aan een heel nieuwe carrière die helemaal niets met varkens of het boerenbedrijf te maken heeft. Hoe pak je het leven op na zoveel tegenslag? Een uur lang... Astrid de Jong, in gesprek met Jos Vloed. Nou Jos, hoe pak je het leven weer op na veel tegenslag? Wat ben je nu? Ik, uh, ben, ik werk nu als ICT'er op een supportdesk afdeling bij een multinational. Dat klinkt inderdaad heel anders ja. dan uh, varkens houden. Ja, ja. Dat, is, uh, dat is echt een gigantische omschakeling uh, geweest. En uh, dat heeft ook wel energie gekost. Dat gaat niet vanzelf. Maar ja, na een aantal jaren dan, dan ben je daaraan gewend. En uh, dat gaat nu goed. Ja. Ben jij nog varkensboer? Nee. Echt niet? Nee. Nee, ik ben als het ware... Uh, ja, met de varkens opgegroeid en uh, ik heb de hogere landbouwschool gedaan. Ik uh, heb bij een mengvoederbedrijf uh, gewerkt in een buitendienst. Daarna dat, uh, dat bedrijf begonnen. Dus ja, tot de varkenspest of tot dat we stopte, was varkens eigenlijk wel een heel belangrijk iets in mijn leven. Ja. Uh, ook in, in de regio waar ik woon, dat is heel algemeen, Oost-Brabant. Ja. En, uh, maar ja, na, na de omschakeling, uh, dan ben je het niet meer. En, en, en het ontwikkelt, die, die sector ontwikkelt zich ook en dat hou ik niet meer bij. Dus uh, nee, ik, uh, ik heb er ook niks meer mee. Nee. Nee. Hoe kwam die keuze voor de ICT dan? Op, Op een dat, gegeven moment moet je iets gaan doen, ja, maar ja, dan moet je dus ook gaan kiezen. Dat, dat was dus de grote vraag. Uh, we moesten stoppen. En uh, een heleboel uh, zorgen en geen inkomsten meer. En uh, nou, dan, dan ga je nadenken wat, wat je wil en wat je niet wil. En uh, dat laatste, daar ben ik mee begonnen. En uh, ik kwam er eigenlijk al... Ik was, het was voor mij eigenlijk al snel duidelijk dat ik... Wat ik net zei, dat, dat leven in die varkens, dat, dat was over. Uh, er zat heel weinig toekomstperspectief in die sector... Uh, net een hele zware tijd gehad met de varkenspest. Er zou uh, milieu-investeringen gedaan moeten worden, dierenwelzijnsinvesteringen. De, de rendementen waren na en niet erg goed. Nee. Dus ik zag daar eigenlijk gewoon geen, geen perspectief voor mezelf in. En zeker niet met hetgeen wat ik meegemaakt had. Ja. Dus ik, het was mij duidelijk dat ik moest switchen. En nou ja, goed, en dan dan wat je doet is de krant lezen en, en, en kijken van wat, wat, wat is er. En, ja. uh, en op een gegeven moment zag ik een advertentie en dat uh, was eigenlijk een oproep voor uh, een omscholing voor werklozen. En ja, goed, ik was ondernemer, maar in principe was ik natuurlijk wel werkloos. En ik ja. zat ook uh, in een soort bijstand voor, voor mensen in zo'n situatie kom je ook in een. Dan moet je naar de gemeente als, als, als het stopt. Ja. En nou goed, dus ook met de, met de gemeente overlegd van ja, het is eigenlijk voor werklozen en kom ik daar dan ook, kan ik daar ook aan mee gaan doen. Want ja, het betekende dat ik gewoon een jaar lang in die bijstand moest blijven om aan die omscholingscursus mee te doen. Ja. En ja goed, ik heb toch die keuze gemaakt, want het was natuurlijk ook ja, misschien financieel in eerste instantie wel aantrekkelijker geweest om, om meteen te gaan werken. Ja. Maar ja, ik, ik wist niet wat. Nee. En, uh, ik had ook geen zin om... Ja, ik was begin veertig, dus dan begin je toch aan de tweede helft. Ja. En ik had... Ja, dat, dat varkenshouder, dat is ook zwaar werk. Dus ik had wel zoiets van... Ja, ik moet, moet niet de bouw gaan. of uh, dat soort zwaar werk gaan doen. Dat, dat, uh, ik ben ook niet zo heel fors of zo heel sterk. Dus ik denk, ja, ik kan beter iets... Toch met je hoofd. Met, ja. met mijn hoofd, ja. Ja. ja. Wat was je privé-situatie op dat moment? Was je alleen of uh, getrouwd? Nee, nee, nee, nee. Of kinderen? Ik, of, uh, ik ben uh, getrouwd en uh, ja, uh, we hadden drie kinderen. Dus uh, ja, dat was. Uh, dat was niet makkelijk, mijn privé-situatie. Nee. Privé nee. nee. Wat, wat was het ergste moment? Het ergste moment, ja. Wat, wat, wat je heel erg goed blijft is. Uh, die periode rondom die varkenspest, dat het echt op je bedrijf uitbreekt. Dus dat, uh, dat je ziet dat de eerste dieren ziek zijn. Nou, en dan komt er een proces op gang. Uh, je schakelt de dierenarts in, en die schakelt weer toen het crisiscentrum in, en dan komt daar weer een dierenarts van. En die stellen dan officieel vast dat het varkenspest is. Ja. En dan weet je wat er gaat gebeuren. Zat je daar op te wachten op dat moment? Of dacht je van, oh, misschien gaat het wel aan mij voorbij? Nou, nee, die illusie had ik eigenlijk nee. niet meer. Je dacht nee. echt, wanneer komt wij de dag, er... oh, het is nu zover. Ja, ver. wij zaten echt in een, uh, in een gebied heel dichtbij... waar het uh, oorspronkelijk begonnen is, dat was Venhorst, En mm -hmm. daar zat ik hemelsbreed misschien 10 kilometer vandaan. En het is begonnen begin februari in 1997... En uh, wij uh, zijn getroffen op uh, eind mei. nou En in die tussentijd was het in de buurt al verschillende keren uh, mis, zeg maar. Ja. En ja, wij, wij zijn niet preventief geruimd. Want als iemand varkenspest krijgt, dan gaan ze ook bedrijven rondom uh, ruimen. Ja, bij jullie was het echt geconstateerd. Ja, uh, maar ja, het kwam steeds dichterbij. En ja, wij woonden eigenlijk... Aan de rand van, uh, van de gemeente Oplo. En uh, we waren qua sociaal leven we waren georiënteerd uh, op Elsendorp. Maar dat hele gebied tussen, tussen mij en, en het dorp, zeg maar. En dat we woonden 3,5 kilometer van Elsendorp en er, er zaten echt heel veel varkens. Maar op het einde helemaal niet één meer. Maar tot, die, tot dat moment, tot die februari, kon je, kon je er toen goed van leven, van een varkenshouderij? Nou, dat was ook al een moeilijke periode. En uh, dat kan ik wel toelichten. Ik had, uh, ik had het bedrijf opgestart met een broer van me in 384. We hadden dat bedrijf gekocht. En uh, in 1993 heb ik hem uitgekocht. Dus het was van ons samen. En uh, in 1993 gaf mijn broer aan. Die had er nog een varkenshandel naast. Ja. Uh, die had het dat groeide en dat groeide, en, en die wou eigenlijk uit die vaak zou rij uit het bedrijf zelf uh, stappen. En toen stond ik voor de keuze: ja, samen verkopen of alleen doorgaan. Ja. en ja, goed, ik heb voor het laatste gekozen. En achteraf was dat ja, en ja, nu zou je af... nu zeggen: het was een foute keus. Want je kon toen toch niet uh, weten wat er allemaal nog zou gebeuren. Nee, op dat moment weet je niet ja, wat er ja. gaat gebeuren. Met de gebeuren. kennis van nu? Met, ja. de kan, met de kennis van nu was het een foute keuze. Maar ja, ja goed. Uh, want het eerste jaar nadien was het qua prijzen al moeilijk. En dan maak je een moeilijke doorstaat, zeg maar. Ja. Dus het was, het was eigenlijk geen vetpot. Zeker niet. Nee. Maar ja, goed... Uh, dat hoort er ook bij. Uh, dat, dat hadden we al een keer eerder meegemaakt, met z'n tweeën ook al. Uh, direct na de opstart. En dat zijn we ook te boven gekomen. En mm. dat, dat hoort ook een beetje bij het boerenleven. Maar uh, en daar kun je redelijk mee omgaan. Maar ja, goed, op het moment dat die varkenspest uitbrak. toen wist ik wel dat ik het heel moeilijk zou krijgen wat dat betreft. Wat was het eerste wat je ervan merkte? Nou, dat herinner ik me eigenlijk heel goed. Uh, ik had één vaste medewerker, Alexander. En uh, ja, die kwam op het einde van de dag uh, altijd even bij me. En die zei, Jos, ik weet het niet. Maar ik heb daar een koppeltje beken gezien, behandeld. Want die hebben diarree en je moet er even naar kijken. Nou, ik zei, goed, ik loop even mee. Ja. en Even gekeken. En uh, inderdaad, uh, dat zag er niet goed uit... Hoe zie je aan een varken dat hij er niet goed uitziet? Nou, jonge biggen die, die hebben kleuren en die glimmen en, en die glanzen. En ja. als ze aan de diarree zijn, dan, dan zijn ze nat en dof... en dan, dan, dan kijkt het niet uh, en rillen okay. Ja, dat herken dat, je eigenlijk meteen dat, als je een beetje je, verstand dat, hebt. Van, dat, van, uh, ja. Hem, ja, dat kon iemand die geen verstand van varkens uh, had ook nog zien bewijzen van. Ja. Maar goed, dat is iets wat wel vaker voorkomt. Dus we hadden die biggen behandeld en ik zei... nou als het morgen vroeg niet beter is, dan, dan weet ik het wel. Ja. ja. En ja, goed, het, het was gewoon zo. Het, het, uh, de volgende... Heb je geslapen die nacht? Uh, ja, ik heb wel geslapen, maar wel minder goed. Ja. ja. ja. Maar goed, het... Ja, je, je wist eigenlijk ook, het kan elk moment een keer gebeuren. Dat, uh, zo verrassend was dat ook weer niet. Nee. nee. Die varkens, zijn dat, uh, is dat handel? Of zijn het... Uh, zijn het... Uh, huisdieren, ja, dat zijn het niet. Maar uh, hoe dicht staan die varkens bij jou? Heb je daar een emotionele band dan ook mee op zo'n moment? Ja, ja en nee. En het ze is, moeten het weg is, op een gegeven moment, ja, dus uh, dat, dat weet pijn je. dat natuurlijk, want ja. het zijn wel dieren waar je elke dag mee werkt... Ja. en die je ook verzorgt. En de, Dat is ook zoals je het zegt, net als je mensen verzorgt... verzorg je die dieren ook, want die dieren zijn... Ten slotte afhankelijk van, van jouw zorg. Want ja, maar je weet de, op het moment dat er nog geen varkenspest is... weet je ook dat ze op een gegeven moment weg moeten. Ja, daar ben je aan gewend. En, ja, en je weet ook wat er gaat gebeuren. Dus ja, uh, ja dat, dat is het boerenleven. Je produceert levende dieren die geconsumeerd gaan worden. Ja. En ja, dat, uh, dat is eenmaal zo. Ja. En dan hadden wij een, een varkensfokkerij. Dus de begen die bij ons weggingen... die werden nog later naar een andere uh, varkenshouderij... Uh, gebracht en dan na, na vier maanden gaan die dan naar de slacht. Maar ja. Dat, dat, ja, dat hoort erbij. Ja, ja dat, dat weet je. Ja, maar waar, waarom is dat, uh, als, het dan, uh, als het dan tot zo'n ruiming komt, waarom is dat dan erg? Ik begrijp dat dat voor uh, je handel en je leven en dergelijke vervelend is, maar uh, ik ja. snap ook wel dat je niet wil dat die dieren ziek zijn en zich nee, beroerd maar voelen. Je, maar... je, je, je bent... Uh, en zeker met een, een vaaks fokkerij, dat, dat duurt maanden voor je weer opnieuw aan de gang bent. Dus dat, uh, daar ja, ja. Dat gaat een hele tijd overheen. Dus, uh, en ze gaan dan weg voor een ander doel. Ja. Als waar je ze voor normaal voor produceert. Dat is toch een duidelijk verschil. Het, het resultaat voor die dieren is hetzelfde. Ja, precies. Maar voor jezelf is dat natuurlijk toch anders. Ja. En uh, ja goed... Uh, we hadden best veel, veel varkens, maar je herkent er toch wel af en toe een paar die, uh, ja, die vervelend zijn. Of juist heel makkelijk, of uh, noem maar op. Dat, uh, ja. Ja, heb je je lievelingetjes dan, op zo'n moment? N nou, lievelingetjes, <laughs> ja. <laughs> toch een ja, beetje. Of ja. eentje met een speciale kleur. Of, uh, noem maar op Ja, die ja. opvalt, ja. ja. Dat, uh, dat, is, dat zit er toch in. Ja. Ja, en het... Uh, ja, het, was, het is een stuk van je leven ook natuurlijk. Hè? Mm -hmm. het, is, het is wat voor u, je werk is, is, is dat mijn werk. Ja. En dat valt dan gewoon weg. Ja. ja. En, en dan? Want dan ben je een gezin met drie kinderen. Ja. En dan? Ja, dan ja. Dat, dat was de grote vraag. Ja, want je hebt het, is... het uiteindelijk opgelost met die, nou ja, via die ICT-opleiding. Ja. Ja. Maar, maar die periode, hoe doe je dat met z'n vijven? Nou, uh, uh, met, met het uitbreken van de varkenspest, dus dat was in, uh, in, in mei, ben ik eigenlijk meteen uh, in de varkenspestbestrijding gaan werken. Dus uh, kort daarna. Ja. Dus dat, uh, ja, want. Je, wil, je, je wist niet waar je aan toe was. Kunnen we nog opnieuw opstarten? Of hoe gaat het verder? Financieel was allemaal onduidelijk. Dus ja, Het eerste wat je gaat doen is kijken van... Uh, ja, die stallen moesten schoon, maar dat deed mijn medewerker. Mm -hmm. En ik ging uh, in die varkensbestrijding werken. Wat deed je dan? Wat hield dat in? Uh, nou, dat kan ik... Onderdelen in vier verschillende dingen. <laughs> Klinkt maar... heel saai. Ja. Zo, nu komt nou, er heel lang het verhaal zeker niet. met vier ja, onderdelen. Ja. Nee, maar. maar ja. Het begon met andere bedrijven ruimen die ook getroffen waren door de Variksbest. Ja. Dus dat, dat was al op zich al heftig. Dus de mensen kwamen eerst bij jou en je ja, moest zien hoe. En daarna, ging, hoe, en daarna ging jij. Uh... Ja. En dan, dan ging hetzelfde proces. Vond je dat erg om te moeten doen? Ja, tuurlijk. Uh, ja, ja. En, en van de andere kant. Die boeren, die waren dan toch wel weer... Ja, die kon je wel weer een beetje steunen. Want die, ja, Jos had het ook al meegemaakt. Dat, dat ja. je, het gedeelde smaart is, ja. is smart. Ja, je kunt je wel inleven in ieder ja. geval. En, ja, en, dat ze, is voor hun ja. ook herkenbaar. Ja. Ja. En op een gegeven moment hadden ze me nodig in, in Helmond. Daar kwamen alle biggen die opgekocht werden, die kwamen daar samen. En ja, dat was vreselijk zwaar werk en ook vreselijk naar werk. Daar, uh, daar heb ik gewoon met, met andere boeren ook. Uh, ja, moesten we die biggen opdrijven de lopende band op? En dan werden ze geëlektrocuteerd. Oh. Dus dat was een verschrikkelijk gezicht. En die vrachtwagens die reden af en aan. En uh, ja, dat, uh, dat was niet, niet, niet leuk. Nee. En dat was twee? Dat was twee. Ja. En toen hield dat op een gegeven moment op. Want de die had een fokverbod ingesteld. Dus er, kwamen geen begen meer, er werden nee. geen biggen meer aangevoerd. En toen ben ik met vrachtwagenchauffeurs meegegaan. Want er werden nog wel zware varkens opgekocht. En die gingen naar het buitenland, naar verschillende destructiebedrijven. En de Europese wet die stelt dan uh, verplicht dat er een begeleider meegaat... die ervoor tekent dat die varkens ook echt bij de destructor afgeleverd zijn. Want ja, je weet nooit, maar stel dat er iemand met een vrachtvarkens naar een slachterij gaan en dat ze alsnog geslacht worden. Ja. En dat is ook weer een moest... risico voor het behoud van varkenspest. Dus dat moest voorkomen worden. En op een gegeven moment stopte dat ook weer. Want toen was dat weer allemaal op. Ja. En toen zijn we bloed gaan tappen. Want dat was de laatste fase van de uh, varkenspestbestrijding. Dus ja. er was geen transport meer. Dus daar hebben ze uiteindelijk de strijd mee gewonnen. Dus door alle transporten van bijbedrijven stil te leggen. Alleen toen moest nog vastgesteld worden... welke bedrijven wel en geen varkenspest onder de leden hadden. En ja, dat ging door middel van bloedmonsters nemen. Met, uh, en dan, dan ging je met een ploeg mee. Eén dierenarts en vier, vijf medewerkers... om, om, uh, om die varkens uh, ja, te stroppen, noemden wij dat. En dat was ook... Ja, heel zwaar werk. Maar heb jij geen ochtenden gehad dat je dacht... ik blijf in bed? Nee. Waarom niet? Want, nou, wat dreef je om? Want het, ja, het nou ja, waren allemaal geen prettige werkzaamheden. Nee, maar, wat dreef jou om toch te gaan? Um, je wilde zelf ook weer opstarten. Dus je dus, dacht, dit, deze hele situatie moet zo snel mogelijk opgelost het worden? Het moet een en... keer, het moet voorbij. En hoe eerder dat het voorbij is, hoe, hoe sneller dat iedereen weer aan de slag kan. En het, het duurde al veel te lang. Want wij zijn in. Het, de Varkenspest is het begin februari 1997 uitgebroken. En wij zijn wel ongeveer een van de laatste regio's geweest die weer opnieuw op mochten starten. En dat was in april 1998. Dus dan ben je meer dan een jaar verder, ja, zeg maar. Ja. Dus uh, ja, en dat, dat kost elke dag geld natuurlijk. En dat, dat drijft ja, die iedereen om, om, om daar aan mee te werken. Ja. En er waren allerlei boeren en, en knechten, medewerkers van boeren en dierenarts... die waren in, in dat proces bezig. Ja, het voelt als een waren, grote klus die je met ja, elkaar aan het klaren bent. Ja, en natuurlijk, en er waren natuurlijk ook wel mensen... die zo af en toe eens een keer een dagje gingen. Maar er waren er ook heel veel die daar toch uh, gewoon... een uh, een weektaak uh, aan hadden. En het werd ja, wel goed betaald. Ja. Dat, uh, dat, dat was ook was een motivatie. Het een pleister op de wonden. Ja. Ja. En, en was je in die tijd uh, ook nog een gezellige vader en uh, echtgenoot? Nou, ik denk dat ik daar wel in tekort <laughs> ben geschoten. Hoe oud waren je kinderen toen? Die zaten toen nog allemaal op de lagere school. Ja. En ja, ik, ik denk dat dat ook wel het ergste is geweest. Dat door alle spanning en stress... En, en zorgen die je dan als, als vader en ook als moeder hebt, dat, dat heeft ongetwijfeld ook impact op je, op je kinderen. En Want jouw vrouw was thuis. Dat, dat ja, is misschien ga ik daar te makkelijk van uit is dat nee, niet zo. Dat, maar... Ja, dat, ja daar, uh, dat is wel heel gebruikelijk. Ze werkte ja. niet bij de varkens mee, maar ze deed wel de administratie. En, oh, ja. ja, goed, ze had de zorg voor drie uh, schoolgaande kinderen. En wij woonden 3,5 kilometer van het dorp. Dus het was heel veel op en neer rijden. En in die periode was haar moeder ook nog ernstig ziek. Dus ja, dat, ja we zaten eigenlijk veel, ja, vol zorgen. Wat, waar ga, wat, wat ga je doen? Wat, uh, wat gaat de toekomst brengen? Ja. Hoe loopt het financieel allemaal af? En ja, dat is voor een gezin niet goed. Nee. Maar uiteindelijk is Het wel bij elkaar gebleven en ja. dat uh, ja. dat ja, daar uh, ben ik ze ook heel dankbaar voor. Want ja, het kan ook zomaar uh, en dat is ook gebeurd bij, bij, bij anderen, dat bij een het, boel mensen ja, ja. dat dat ja. gewoon uh, ook zoveel spanning uh, dat dat heeft ook weerslag op je relatie, natuurlijk. Ja, en dan kan het ook zomaar misgaan. Waarom was die basis bij jullie dan zo goed? Ja, geen idee. Gewoon een goed stel. Ja, laten we het daar maar op houden. Hoe kwamen en, jullie aan elkaar? Ja, we kennen elkaar van, al... al van, van, uit het dorp? Uit de, uit de, Ja, verschillende dorpen, maar wel heel dicht bij elkaar en van het uitgaan. Dus uh, ja, we kennen elkaar al heel lang. Ja. Ja. En is zij vanaf het begin ook, heeft ze ook gezegd... oké, okay, nou, toe maar dan, een uh, varkenshouderij uh, met je broer. De... Ja, toe maar dan, ja. ja. In die zin wel, ja. <laughs> het, het, het enthousiasme straalde er niet vanaf, ja. maar ze zei ook van... nee, uh, ik ga niet mee, dus nee. Uh, nee. En toen kwamen die drie kinderen, hoe heetten ze? Carlijn, ja. een dochter, Frank, een zoon en uh, Milo, de, de derde dochter. Oh, en wat schelen zij van elkaar? Uh, vijf jaar. Dus, uh... In vijf jaar drie kinderen. Ja. ja. Dus, uh, ja. En dus die zaten toen allemaal uh, op de lagere school. Ja. Je vrouw was te druk mee. Jij ging uh, mee in het hele project om het allemaal te proberen op te lossen. Dus dat, dat was op dat, als ik jou zo hoor, was dat op het moment. Nu is dit het en daarna zien we wel weer. Nou ja, goed. Dat, ja, uh, op een gegeven moment. Ja, zijn we hopen dus... toen nog van dan kan ja. ik opnieuw beginnen. Ja. Ja. Ja. En ja. uiteindelijk zijn we ook opnieuw gestart. En daar was misschien wel het domste wat we gedaan hebben. Want daar dat had ik al mijn twijfels bij. Wie en, zijn we dan? Uh, ja, ik eigenlijk. Ja? Ben <laughs> ja. jij degene geweest die op een dag zei ik ga het toch nog een keer proberen? Ja, goed. Maar wel in overleg met mensen die de zaak ook begeleiden. Want dat, uh, dat speelde al langer. Om wat ik straks schetste het, het was financieel al niet makkelijk. En, en dan is het heel gebruikelijk dat je toch regelmatig om tafel zit met Bank, accountant en nog een paar andere adviseurs. Eerlijk op tafel hoe dat ervoor staat. Wat moet er gebeuren? Wat zijn de verwachtingen? Wat, uh, hè? Welke kant gaat het op? Dus dat, uh, dat, dat liep eigenlijk al voor de varkenspest een beetje. En uh, ja, met diezelfde groep mensen hebben we dus ook... en dat is we, besloten om, ja. uh, om door te gaan. Want ik heb wel aangegeven van... ik weet niet of dat ik dat nog ga redden... Ja. En ja, goed, ik kreeg wel een heel duidelijk advies van onder andere de bank om op te starten. En dan, indien nodig, in exploitatie te verkopen. En uh, dat was uh, eigenlijk het, uh, het verhaal. Dat was misschien iets te financieel gedacht en iets te weinig praktisch, of niet? Ja, van misschien de bank. wel. Ja. Kijk, het was wel zo, maar de vaak is best een hele andere situatie. Maar. Een, een, een bedrijf dat leeg staat... dat is moeilijker te verkopen... als ja. waar dieren in zitten en wat in productie is. En dat was de gedachte daarachter. Maar... En dacht jij misschien op dat punt nog... ik ben een varkenshouder. Dus ik ga ja, weer varkenshouder. Toen, toen was ik het nog wel. Ja. In die zin ja. wel, ja. ja. Maar wel met een heleboel zorgen. En, ja. Ja, dat was... Kijk, er, er speelde al een heleboel sores meer... want die hele mestwetgeving... en ja, je kreeg steeds meer administratie... en dat moest allemaal picobello in orde zijn. En ja. dat was het gelukkig ook. Mm -hmm. Anders was ik nog gekort in de uitkering... die je voor je varkens kreeg. Maar het, was, het ondernemen was niet makkelijk. Nee, nee. nee. En wanneer ging het toen weer mis? Dat je zegt, in dat oktober. is de domste beslissing. De, dus, ja. we, hadden, eigenlijk, we waren nog maar net weer de eerste biggen aan het verkopen. En die prijzen die waren zo verschrikkelijk laag. Mm. En ja, goed, als je daar dan weer aan ging rekenen... dan kwam er weer een paar ton verlies bij in een jaar. Als je dat doorrekenen... Ja, en dat was voor iedereen duidelijk dat dat gewoon geen haalbare kaart meer was. Nee. En toen zei de bank dus ook in één keer... Van, nou, nou stoppen we ook weer, weer direct. En dat heeft echt heel veel geld gekost. Ja. Want je koopt dure varkens en ze waren niks meer waard. En dat zat maar... Uh, vier, vijf maanden tussen. Ja. Dus, ja. Heb je dan op het moment... Uh, zelf dus zoveel schulden... dat je denkt van nou, dit gaat me jaren... Uh, duren om er overheen te komen? Of is het dan zo erg... dat je in één keer failliet bent? En, uh... Ja, dat, dat is... Uh, kijk, ik had een BV. Mm -hmm. Of eigenlijk twee. Dus... Ja, dan, dan komt die zorg, hè, van hoe loopt dat nou eh, financieel af? En eh, ja goed, in datzelfde gesprek waar, eh, waar we eigenlijk besloten om, om te stoppen... is dat ook ter sprake gekomen. Dus je kunt kiezen voor een faillissement. En daar zijn banken over het algemeen niet gelukkig mee. Want dan, uh, dan weten ze gewoon al dat, dat, er, ja. dat het niet opbrengt wat het waard is. Ja. En, en uh, je probeert er natuurlijk toch uit te halen wat er nog in zit. Ja, maar jij ook. Ik ook. Ja. ja. En uh, nou, ik wist wel dat, dat, we, uh, dat de opbrengst minder zou zijn dan ze schulden. Dus dat, uh, dat was al duidelijk. Dat, ja. uh, dat kon je op de achterkant van een sigaardoosje uitrekenen. Daar had je geen ja. computer voor nodig. Nee. Dat, uh, ze, dat, dat, dat, wist, dat wisten we. We wisten precies hoe dat ervoor stond. Wat doe je dan? Nou, dus het verhaal was gewoon van: nou, dan gaan we het gewoon uh, ja, proberen te verkopen. En uh, ja, goed, die bank die, die ging toch schulden saneren. Want ja, ze, ze konden niet. Uh, bij een bv kun je niet zoveel. Dat gaat gewoon fiat. Ja. En zelf had ik niet veel. Of eigenlijk niks. Nee. Uh, ja, dus dan. Uh, daar was het. Dus... Maar, maar moet ik dan voor misschien dat je droogbrood moest eten? Nou ja, ik zat in de bijstand. Nou, dan ja. heb je het niet breed. Nee. Dat, uh, ja. Er was nog wel een andere zorg. Als je een BV hebt, dan teken je ook voor een borg. Mm -hmm. dus, en dat is gewoon een soort contract van als het misgaat en we komen tekort, dan betaal je dat bedrag. Ja. Nou, en daar, uh, daar hebben we toen ook over gesproken. En uh, ik zei van nou. Wat hier gebeurd is, ja, dat lijkt me toch aanleiding om af te zien van die borg. Ja. Want. Ja, dat gaat het gaat gewoon niet worden. Nee. Dat gaat het gaat ja. niet worden, want ik zit met drie schoolgaande kinderen en ik weet niet welke kant het op gaat. En bovendien, ik kan er echt helemaal niks aan doen. Nee. En we hebben met z'n allen besloten dat we weer opnieuw op zouden starten. Nou, dat is een goed argument. Ja, ja. en dat, dat laatste was een goed argument. Nee. En ja, daar is wel flink over gediscussieerd. En uh, uiteindelijk is dat. Mondeling toegezegd, alleen jaar later probeerde de bank alsnog die borg aan te spreken. En dat heeft me echt heel diep geraakt. Ja, ja. ja want dan is het een bedrijf tegen een persoon. Hè? Dat ja. voel je dan heel en, erg. Ja. Goed, dat is rechtszaak geworden. Dat heb ik in eerste instantie verloren. Doorgezet? En in hoger beroep gewonnen. Je je, als jij je vastbijt, bijt, bijt je je ook vast, ja. hè? Ja. Als je, je moet, je moet, me niet je moet geen ruzie behandelen. met jou krijgen. Nee. Nee. Nee, is dat, dit hele verhaal, is dat ook de reden dat jij Ramses Shafi wilde horen? Uh, Zing, nou, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonden. Want het is nou ja, een soort strijd. Ramses zingt dat met het idee van... nou, als het moeilijk is, dan zijn er altijd mensen die je steunen. En die mensen zijn zo belangrijk. En daarvoor Ramses.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 Zing, ver, huil, bed, lach, werk en bewoner. Zing, ver, huil, bed, lach, werk en bewoner. Niet zonder ons. Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor die niets doet maar alleen maar wacht, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze, hoge toernooien, op zijn risicoloze, hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren. Zing het hou.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 Ramses Shaffi, zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Uh, een van de platen die Jos Vloed uit Sint-Antonis graag wilde horen. Hij vertelde net het, uh, het hele verhaal van zijn bedrijf... dat eigenlijk ten onder ging aan de varkenspest. En ik vraag me nog even af, Jos. Zijn varkens eigenlijk leuke beesten? Ja, eigenlijk wel. Ja? Ja, het zijn hele leuke beesten. Wat is er leuk aan een varken? Ja. <laughs> dat, dat Ze zijn ze zijn ook intelligent. Ja, en, dat uh, zeggen ze. Maar waar merk je dat aan? Ja, het, ik, vond, ik heb mijn werk altijd met plezier gedaan. En uh, ja, ze zijn grappig. Uh, ja, speels, uh, lui, uh, noem maar op. Ja, ja. en ze stinken. <laughs> ja, ze worden heel vies. Ja. Ja. Het, het, het blijft voor mij gewoon heel bijzonder... dat je, um, uh, dat je hier zit... Uh, met, met, met een bril en een ruitjesbloes. En uh, ICT'er. Ja. Met, of zag je er ook zo uit... toen je varkensboer was? Want ik heb natuurlijk een beeld van een boer... in een blauwe overal. Nou ja, als, je, als je in de stal aan het werken bent... dan ja. heb je dat inderdaad aan. Dan loop je met je laars of je, je werkschoenen... en een, en een overal en een pet... en uh, oorbeschermers ja. en, uh, en een stofkapje op. Ja. Dan, dan zie je er niet uit. Waar zeg. heb je al die spullen nog? Nou, er ligt nog wel wat op de zolder en overal heb ik wel. Maar die doe ik eigenlijk, ja, als je nou nog eens een keer in de tuin een vieze klus hebt. Of, uh, maar, ja. Maar ben je verhuisd? Ja, ja, we zijn verhuisd, ja. En woon je nu in een, uh, in een uh, flat zeshoogachter? Uh... Nee, nee, nee, nee. We hadden... Uh, Mevrouw Dorien, die had uh, uh, in, ja, al ver voor de varkenspest, heeft ze het huis gekocht van haar ouders. Ah. Ja. En die mochten daar dan in blijven wonen. Dus dat stond op naam van Drin. En dat is ook gelukkig allemaal buiten de ellende gebleven. En uh, ja, goed, daar, daar zijn we naartoe verhuisd. En uh, ja, wat dat betreft hebben we echt wel heel veel... Daar hebben we heel een gelukje veel gelukje mee. Toch? Ja, een gelukje. Ja. Ook wel zorgen over gehad. Want je weet nooit of dat er toch nog ergens juridisch een weg is uh, om... Om dat in te pinselen. Is heel veel angst geweest? Ja, ja. Dat, dat, die angst die is er zeker wel ja. geweest. En ja, dan, dan, dan, dan had het huwelijk waarschijnlijk ook geen stand meer gehouden. Want stel je, het, het, het, dat huis is gebouwd door mijn schoonvader. Hij ja. heeft dat zelf gebouwd. Ja. En, en goed, Rien heeft dat gekocht. Daar hebben, en dat is achteraf heel wijs geweest. Daar hebben, we, waren in, we zijn in een gemeenschap van goederen getrouwd. En daar hebben we speciale huwelijksvoorwaarden voor laten maken. Voor alleen dat huis? Voor alleen dat huis. Omdat ja. dat voelde als heel erg van haar ouders. Ja, en van haar. Ja. En dat is het ook. Ja. Maar, uh, ja, goed. Want ik bedoel, ik heb daar niks aan bijgedragen aan ja. dat huis. Dat, dat hebben haar ouders gebouwd. En goed, wij konden dat kopen omdat we zelf een woning hadden. We, we woonden bij een bedrijf. En ja. Dat... Maar op dat moment woonden jouw schoonouders er nog in. Ja, daar. Maar, maar op het moment dat jullie daarheen gingen, wat is er toen met je schoonouders gebeurd? Nou, mijn schoonvader was inmiddels al lang uh, overleden. En uh, mijn schoonmoeder die was in, in de periode dat de varkenspest uh, uitbrak ja. was uh, ernstig ziek. Die had uh, darmkanker. En uh, die is in 1999 uh, overleden. Kwam er ook nog eens een keertje bij? Dat kwam er ook nog eens een keer ja. bij. Dus, uh, zat jij toen al in het traject om omgeschold ja, te worden? Ja, Dus dat, dat, toen zat ik in 1999. Uh, Even kijken, moet ik het goed zeggen. Ja, toen zat ik in het omscholingstraject. Ja, ja ik, je... het was de, de tweede helft. Ik liep toen stage, zeg maar. Dus, uh, dat is nou ook was wat, te... want dan ja. was je in de veertig en dan moest je stage lopen ja. in een nieuwe, heel nieuw beroep. Ja. ja. Um, op dat, uh, nou ja, de, dat is dan een geluk dat, dat jullie in dat huis terecht uh, konden. Omscholing, aan het werk. Ja. Hoe lang ben je nu ICT'er? Uh, die omscholing heeft geduurd van eigenlijk het hele jaar 1999. Ja. En de tweede helft daarvan was een, een stage bij een bedrijf in Boxmeer. En daar ben ik eigenlijk uh, 1 januari 2000 meteen in dienst gekomen. Dat ging gewoon verder, zeg maar. Dus, dus je daar... bent nu 12 jaar ja. uh, heel iets anders. Heel iets anders, ja. ja. En, en, en heb je nog wel de nasleep? Heb je, het is misschien een, een hele privé vraag, maar heb je nog schulden uit die tijd? Nee. Dus je, nee. er is een omslagpunt geweest dat je echt opnieuw bent begonnen. Ja. ja. ja. En um, met de kennis van nu, is dit de goede keuze geweest om te stoppen, om, om nou, te Naar ICT? Te, ja, om, ja, om de ICT in te gaan. Ik denk het wel. Uh, ja, je ben, ik, ik voel me, daar me prettig bij. En, uh... Maar als iemand tegen je had gezegd van nou ja, oké, okay, we, we kunnen je nu omscholen tot bejaardeverzorger of vuilnisman, had je het ook gedaan? Nou, daar denk ik. De, de, zo heb ik daar nooit over nagedacht. Maar ja, kijk, de gedachte was eigenlijk van... Ik, moet, ik wil weer bedrijfsleven in, maar ik heb een, een slag gemist. Want in die, juist in die periode dat ik die varkens had... is die hele ontwikkeling met computers en, en dat soort dingen heel hard gegaan. Mm -hmm. En we hadden er wel eentje, maar dat was meer functioneel. Dus ik had daar eigenlijk niks mee. Nee. Ja. En uh, ik had er ook echt helemaal geen verstand van en eh, ook niet heel veel interesse. En ja, goed, ja, ik ben ook wel een aanpakker, dus je wilt je wil ook aan de slag. En, en je moet iets, en ik had wel in de gaten van, nou, daar heb ik een achterstand. En de gedachte was eigenlijk van, nou, ik ga dat doen, mm -hmm. en eh, vind ik het leuk, dan vind ik het leuk... En zo niet, dan, dan haal ik daar nou, in elk geval een stukje in. Dan ga ik daar wel weer oh, iets anders doen. Okay. Dus, uh, ja, want ik, ik dacht nog even: wat als je helemaal niet die ICT of die, die uh, nou ja, computerknobbel had. Dan, dan ga je weer, weet je, dan is het ja. weer een verke achteraf verkeerde keuze. Ja, nou, nou, maar jij dacht al. oh, de positieve kant die, ik, er, ik haal er in ieder geval voor ik, mezelf ontwikkelingen uit, uit. Ja, het, precies. Ja, dat zat altijd wel. Uh, ik, ik had een stuk gemist in, uh, op, op computergebied, zeg maar. Nou ja, als je een jaar zo'n scholing doet, dan, <laughs> dan ben je wat dat betreft weer een stukje bijgeschoold. Ja. En dat had, ik, dat had ik wel nodig. Ja. En, maar goed. Ja, dan, dan uh, ga je dat traject in. En ja, dat gaat ook allemaal niet vanzelf. En zeker niet omdat die hele financiële afwikkeling... dat sleepte nog maar door. Ja. En, dat, en die rechtszaak, dat heeft jaren geduurd. Dus ja. Uh, ja, en dan zit je eigenlijk ook niet in de situatie... dat je zegt van nou, nou ga ik het nog even iets anders doen. Want nee, je, nou ja, inderdaad dan is dat het, je daar nog ruimte voor hebt ja, op dat, dat moment in uh, je hoofd. ja. ja. Uh, op een gegeven moment, dan probeer je door te gaan met waar je mee bezig bent. En dan denk je, ja, ik moet eigenlijk niet veel meer aan mijn hoofd hebben. Dus, uh... Maar ook in die tijd nooit dat je dacht, nu blijf ik een week in bed. Nee. Ja, waar komt dat toch vandaan? Is dat van kindsaf af aan uh, het, de, de, dat bijtrug? Uh... Nou ja. Ja, wij zijn of gewoon doorgaan. Dat gewoon is misschien doorgaan. ook het platteland in het boerenleven. Uh, ja, dat en, uh, zit wel een beetje in de familie ook. Uh, ja. Ja. Het, en misschien is dat ook niet goed. Nou, Altijd maar doorgaan. Maar oh, wie zegt dat? Dat weet ik niet. <laughs> Waarom denk je dat ik dat zeg? Nee. nee, maar het is misschien ook wel eens goed om een keer... En er zijn ook mensen die ook een andere keuze maken. Die dus wel uh, gezegd hebben van nou... Uh, ik ga eens eerst een half jaar rust nemen of... Ja. Ja, die echt nergens toe kwamen, ja. De ene mens is de andere niet. En Het zit in je karakter dat om zit in, door, als een ja, beetje een stoomwals. Ja, bij ja. wijze van. Nou, ja. <laughs> ja. En, en de afgelopen jaren heb je toen momenten gehad dat je dacht van nou even, even pauze. Even, want, want als je boer bent, kun je bijvoorbeeld niet op vakantie, toch? Of kon dat bij jou wel omdat je dat met je broer... Uh... Met mijn broer en omdat ja. we één vaste medewerker hadden. En, okay. en dan hadden we zaterdags wat jongens erbij die nog wat hulp hadden. En die schakelen we dan in de vakantie in. En dat was een heel geregel, maar het is wel... En dan bleven we wel in Nederland ja. met de kinderen. Dus... Het, het, het lukte uiteindelijk wel. Ja, maar nu werk je van 9 tot 5, Worden dus nachts geen biggetjes geboren. Nee. En uh, je hoeft niet zochtens zo nee, groot om te kijken. Nee, het is een ander leven. En, uh, ja, goed. Dat is ook weer prettig. En uh, je kunt nu wel op vakantie. En ja. uh, je hebt nu elk weekend vrij. En uh, ja, je, er komt ruimte en tijd voor andere dingen. En ja, dat ontwikkelt zich ook weer. Dat is op zich wel leuk natuurlijk. Want... Ja, mijn vrouw is gaan werken. Dat is, dat is ook een hele verandering natuurlijk. En wat is ze gaan doen? Uh, ja, ze, ze is eigenlijk verpleegkundige. En ze had al oh. eerder in de bejaardenzorg uh, gewerkt. En ja, ze werkt nu ook weer in een uh, verzorgingstehuis in, uh, in Wanrooy. Eén uh, dag deel uh, op een afdeling met dementerende bejaarden, ouderen. En twee dagen doet ze activiteitenbegeleiding. Het is een creatief persoon. Ze schildert uh, in de vrije tijd. En ja, ze heeft twee rechtse, rechtse oh, handjes wat dat ja. betreft. Ja. Nou ja, en dat, dat, dat uh, nodigt ook weer uit om musea te gaan bezoeken. En, uh, en dat soort dingen. En ja, toch, je, je gaat ook weer andere dingen doen. En toch vind ik, ja, jij vindt het allemaal heel logisch. Maar ik zie dus een varkensboer. Uh, ik zeg het maar gewoon zo. Uh, een je handen in de modder en inderdaad de vieze varkens. En nu zeg je musea bezoeken en ik, ja, uh, ik ja. uh, uh, zit in de ICT. Het is... Een beetje schizofreen is het wel, Jos. Nee. <laughs> <laughs> Want wat is nou het verschil als je stopt met varkens... en, uh, en je gaat de bouw in of... Um... Ja, dat is wel meer ja, met je, je handen werken. je gaat iets anders doen. Je gaat iets ja. anders doen. Ja. Er zijn zoveel boeren die iets anders zijn gaan doen. Ja. Heel veel zijn er zzp'er geworden. Dus die, die doen wel fysiek werk, zeg maar. Ja. En dat kan op allerlei terreinen zijn. Uh, ja, er zijn er inderdaad niet zoveel die, die, die op kantoor terechtgekomen zijn. Die zijn er ook wel. Ik ken er wel. Ja. Dus uh, ja. ja, dat... Het is in jouw ogen gewoon ja, niet je niet vreemd. als je... Ja. Als yes. dat je basis is, dan ga je vanzelf ook weer andere dingen doen. Want ja, je hebt dan gewoon meer tijd en ruimte daarvoor. Ja. ja. Nee, dat je is hoeft ook. geen 80 uur in de week meer te nee, werken. Ja, maar anders had je inderdaad die musea gemist. En de buitenlandse vakanties. En, uh, ja, ja, dat uh, waarschijnlijk wel, ja. ja. Um, uh, Xi, van uh, Charles Asnavour. Is dat voor Dorien? Of zit ik er nou weer helemaal naast? Nee, daar zit je niet naast. Dat is echt <laughs> wel voor haar. Ja, ja. ja want het is, je bent vrij um, uh, praktisch, klinkt je. Je klinkt uh, nou ja, afstandelijk, klinkt zo negatief. Maar uh, nou ja, in ieder geval vrij rationeel. Dat is ja, eigenlijk het woord. Dat, je uh, klinkt heel rationeel. Dat hoor ik vaker, nuchter en uh, rationeel. Ja. Maar als het over die vrouw van jou gaat. Dan kan het me heel diep raken. Ja. ja, ik zie het. Ja. ja, prachtig vind ik dat. Vind ik heel mooi. Ja. Zullen we gewoon nog even dat liedje voor haar gaan draaien? Prima. naar Aznavour en She. She may be the face I can't forget. A trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the pride. I have to pay. She may be the song that summer sings. Maybe the chill that autumn brings. Maybe a hundred different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast. Maybe the famine or the feast. They turn each day into a heaven or a hell she may be the mirror of my dream a smile reflected in a stream she may not be what she may see inside her shell she always seems so happy in a crowd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 Je zegt net, uh, Jos Vloet, er zit nog wel een verhaal achter, deze plaat. Ja, zeker. <laughs> uh, Charles voren, we hadden er al een cassettebandje van... toen we vroeger nog met z'n tweeën op vakantie gingen. Zeg maar, begin jaren tachtig. Ja. En ik herinner me nog als de dag van gisteren... dat we op zijn op dag terugkwamen van vakantie. 20 juli 1980, mijn verjaardag. Ja. De dag dat je op zoetermelk de Tour won. En uh, ja, in ons eentje, of het eentje van Dorin want ik, misschien had ik nog wel een rijbewijs toen, ik weet het niet. Uh, kwamen we terug van Frankrijk en ook dat cassettebandje eindeloos gedraaid. En ja, ja goed, uh, Charles Asnevoer heeft meer mooie nummers, maar. Ja, na al die jaren en al wat we meegemaakt Tegenslag, hebben... Ja. Ja, ...mag je dit wel als een ode aan Drien zien. Die, ja. die me toch trouw is gebleven en me ontzettend gesteund heeft. En de zorg voor de kinderen en de en, en moeder. En het is allemaal, ja. allemaal goed gekomen. Ja, mooi is dat. Um, jij, jij hebt ook een beetje zoiets... Uh, dat, daar hadden we het eerder in de uitzending over... dat schuldgevoel naar jouw kinderen toe. Omdat er een, een hele lastige periode is geweest... waarin jij heel druk bent geweest met uh, het oplossen van problemen. eigenlijk. Ja. En um, uh, nou ja, dat jouw vrouw dus inderdaad de zorg voor die kinderen heeft. Maar het is ook wel zoals je over haar praat... en zoals je je er doorheen geslagen hebt... en dat je dan nu een hele andere richting hebt gevonden in de ICT. En, oh, hoe oud zijn je kinderen nu? Uh, Carlijn is 25, Frank 23. Zo oud? Ja, ja, ja, dat gaat natuurlijk heel rap. Hè, dat, ja, allemaal. Dat, we zijn ja. gewoon 15 jaar verder. Ja. En allemaal op zichzelf. Heb je het er wel eens met ze over? Van Hoe hebben jullie die periode beleefd? Misschien wel te weinig. Nou, ja. ik geloof eigenlijk dat, dat je dat niet doet. Nee, dat doe je niet. Nee. Nee. Nee. Nee. Hoeft ook niet, denk ik, als we dat zelf niet aangeven. Nee, ja, nee maar... daar hebben we het niet, uh, niet heel veel mee nee. over. Met, met z'n tweeën nog wel eens, maar ook niet heel veel. We komen nog wel eens in de, in de oude buurt, zeg maar. Maar en, en ja, je komt nog wel eens een keer iemand tegen uit, uit, uit de, uit de varkens, zeg maar. Ja. Maar nee, we hebben het er niet heel veel meer over. Nee. Nee, je, je, we zijn een andere weg ingeslagen. Ja. En het nee, gaat het, door. Het is de, de, de, de, ik ben geen psychiater en, of psycholoog en zo zit ik hier ook helemaal niet. Maar ik denk wel uh, uh, dat jullie het veel beter gedaan hebben dan dat jij denkt dat je het gedaan hebt. Ja, maar dat, dat neemt dat schuldgevoel dat je naar je gezin toe hebt toch niet helemaal weg. Want ja. dat, dat, dat blijft altijd wel uh, een beetje uh, zitten. Van, want ja, je wil het toch eigenlijk zo goed, zo goed doen als je kan. Hè? Ja. En, en het is hun keuze niet geweest om met die varkens be te beginnen. En ook niet hun keuze geweest dat het mis is gelopen. Mijn keuze ook niet. En ik weet nee. ook dat ik er niks aan kan doen. Maar toch. Ja, maar je hebt je er overal doorheen geslagen. Ja, en ik zie wel. de glitteren en in, en de in je ogen als je het over die kinderen hebt. Ja, ja. nou ja, ja, ik ben ook trots is op toch ze. Dat is toch het allerbelangrijkste. Ja. Ja. Ja. Want ze, ja, goed, ze doen het toch maar goed. Ze, ze kunnen goed studeren en ze werken hard. En, ja. Gaat er nog een de vakkershouderij in in nee, de toekomst? niet. Wat worden ze wel? Dat weet ik niet, maar oh. eentje die is nu klaar met... Uh, die heeft Amerikanistiek gestudeerd, leraaropleiding gedaan. Kalijn is dat. En die, uh, die mag na de zomer uh, op school in, uh, in Blerik voor de klas. Ah. Dus dat, uh, ja. Ja. Top. Tevreden, hè? Ja. ja. Tevreden, ja. <laughs> ja. En Frank, die studeert uh, Milieumaatschappij hier in Utrecht. Dat doet er weliswaar, weliswaar wat lang over, ja. maar goed. Dat komt ook goed. Ja. En de jongste Milou, die, uh, die studeert hu Humanistiek. Zo. ja, ja. Dus, ah, uh, Daar mag je best trots op wezen. Ja, nou dat ben ik ook. Ja. En uh, ik, uh, ze hebben het ook niet altijd makkelijk. Dat zal ik zeker niet beweren. Maar, Ach, dat ja, is toch, toch nergens zo. Dat Josh. is nergens dat zo. Is, ja, dat, uh, uh, maar. Uh, maar wat ga jij nou maandag doen? In de, de, qua werk? Ja, <laughs> gewoon <laughs> naar uh, mijn baas. En, uh, maar wat doe je dan praktisch? Je komt binnen. Ik kom binnen en ik start mijn laptop op en uh, dan gaan we, dan kletsen we wat bij en dan gaan we beginnen. En ik zit nu wel op een moment dat, er, dat ik binnen het bedrijf misschien iets anders ga doen. Dus okay. en dat ga ik maandag. Ga ik oh maandag deze ook, maandag. Nou ja, dat is eigenlijk na mijn vakantie ben ik er al een beetje mee begonnen. Dus uh, okay. ik heb wel wat andere werkzaamheden. Uh, ja. Ja. waar ik uh, aan toe ben, want ik doe eigenlijk wat ik tot nog toe gedaan heb, dat doe ik al acht jaar. En op een gegeven moment is het ook weer goed om nieuwe dingen. En dat hoeft niet per se bij een ander bedrijf te zijn, maar ja, ja jezelf je, weer ontwikkelen, jezelf toch ja. weer ontwikkelen, ja. Ja. ja. En niet bang voor de crisis. Crisis. Het, ja. Uh... Nou ja, ik ben daar niet zo bang voor. En natuurlijk, uh, het is crisis. En uh, ja, je weet dat jij er doorheen komt. Ik weet dat ik er doorheen kom. De zorg is natuurlijk altijd... Uh, als je in loondienst bent... En, en dat is nergens meer zeker tegenwoordig. Van, nou houd je werk. Uh, ik denk dat voor de mensen die werk blijven houden... Dat het dat crisis wel te overleven is. Maar, ja... Voor mensen die naast komen staan... En wat ouder zijn en weer moeilijk aan de slag komen... Daar, is, daar wordt het toch wel crisis voor, denk ik. Ja, ja. Ja. En dat... Uh, ja. Dat hoop ik niet nog een keer mee te maken, maar ja. En uh, dan, dan zit je op een kantoor met een laptop. Ja. En dan denk je dan nooit van... zal ik een uh, varken als huisdier nemen? Nee, nee, nee, nee. Of zal ik vandaag eens de hele dag in de tuin gaan werken in me, overal? Nou, dat laatste, dat vind ik wel leuk. Ja. En uh, we hebben een hond en twee katten. En uh, dat vind ik wel genoeg als huisdier in het dorp. Dan uh, meer, meer moet je niet meer... Uh, Willen. Dus nee. uh, ja goed en ik ben wel heel graag buiten. Dus, ja. uh, dat, ja, ik zoek eigenlijk gewoon of die boer er nog in zit. Ja die zit er nog wel een ja. beetje in. Ja. In die zin, ik ben wel een buitenmens. Dus ik fiets naar mijn werk. Ik fiets terug. En of dat het regent, sneeuwt, vriest of dat de zon schijnt. Dat maakt me ook allemaal niks uit. Uh, fietsen is ook mijn hobby. Dat was het al voordat ik varkens ging houden zeg maar. En toen kwam het er niet van, maar daar is nu ook ruimte voor. Ook weer, ja. ja. ja. En uh, daarnaast ben ik... Uh, nu bijna een jaar bezig met een cursus voor IVN-gids. En dat is ook buiten de, de natuur, dat boeit me ook uh, enorm. Zeg ja, want maar. waar staat IVN-gids voor? Instituut voor uh, Natuur- en Milieu-educatie. Kijk, ja... ja. En uh, wil je dan het verhaal nog vertellen? Over, of, of is het meer gewoon je interesse in de natuur? Nou, ik wil het verhaal ook wel vertellen. Ja. Ja. Dat, is de, dat is eigenlijk wel de bedoeling van de cursus. Dat je dus kennis opdoet doet van, uh, van de natuur. Maar dat je ook leert gidsen dus met een groep mensen. Het bos of de hei. Ja, of, precies, maar het hoeft helemaal niks met varkens te maken te hebben. Nee, absoluut niet. Nee hoor. Goed, de natuur heeft ook te lijden gehad onder die vaak zouden hij ja, dus toch dus... nog een beetje die kennis blijft in het om naar de oppervlakte ja, komen. Ja. Als je nu terug kon hè, naar nou zeg je zeventiende of je achttiende, zou je dan toch weer beginnen met die varkens? Ja. Dat is, dat zijn van die lastige theoretische vragen dat. <laughs> Ik heb het toen heel graag gewild. Ja. En uh, om nu te zeggen van uh, ja, met de kennis van nu niet natuurlijk. Nee. Maar dat ja. Nou ja, misschien zou je het anders kunnen doen op een andere plek of kleiner. Of, uh, ja. of zou je dan denken van nee, maar dan, dan wil, ik, wil ik op die leeftijd al beginnen met me te oriënteren in de richting van computers of uh, ja, ja. een kantoorleven. Uh, dat, ja, dat lijkt me heel lastig. Uh, nou, Laat ik het zo vragen, wat was het mooie van dat uh, varkenshouden? Nou, toch het hele proces wat daar, uh, wat daar zich afspeelt. Dus uh, ja, de paring van die varkens, daar, ja, dat, ze worden geïnsemineerd. En dan je, ja, de, de verzorging, hoe beter dat je verzorgt, hoe, hoe, hoe beter dat je produceert. En dat, dat, ja, dat, is, uh, dat is een vak. Dat is, dat is niet iets dat vanzelf gaat. Het dus zit ook nog in je vingers. Je moet, ja. je, je, moet, je moet heel goed opletten. Je moet precies se secuur werken. Uh, ja. En, en uh, ja, dat, dat, uh, de omgang met die dieren. En er zat ook minder mooie kant aan. En er is ook terecht vanuit de maatschappij een heleboel kritiek... op de manier waarop varkens gehouden worden. Mm -hmm. En, en ja, de, de, de omvang van bedrijven. En dat wordt eigenlijk alleen maar groter. Er komen er wel minder... Maar het, ja, de aantallen per bedrijf dat groeit enorm. Ja. En, uh, ja. Ach, ik hoor, ik hoor het al. Jij hebt een, een goede, ja, het is niet een prettige wending, maar een goede wending gemaakt ja, in je leven. Voor mij ja. zou het op dit moment, zoals het nu moet, ook, ja, dan hoeft het eigenlijk ook niet meer. Want nee. het, is, het, het bedrijf dat we toen hadden was redelijk groot, zou nu, nu veel te klein zijn. Dus ja, je had ja. alweer flink moeten investeren en, ja. en noem maar op. Ja. Maar ja, alweer met de kennis van nu. Ja, ja er, uh, inderdaad. Wat wil je nog doen? Eén ja. ding. Wat ik nog wil doen. We hebben nog twintig seconden. Eén ding waarvan je zegt: van nou, ik wil in mijn leven nog een keer. Gewoon genieten van elke dag. Nou, dat is een heel mooie streven. Ja. Dankjewel, Jos Vloed, voor jouw radiobiografie het ja. afgelopen Heb je alles verteld, denk je? Oh, nee. Nee, hè? Dat nee, kan want... nog wel een uur aan, ja. of niet? <laughs> Dankjewel dat je er was. Dit is een project van uh, Omroep Max. En de komende drie uur staan er nog drie andere interessante, gewone mensen centraal. Dus lekker blijven luisteren naar Radio 1. De Nacht van uw Leven is een programma van Omroep Max.